Hey. Hey, hey. Nou daar ben ik dan eindelijk Jeetje het heeft even geduurd Maar uh, ja nou goed hier ben ik dan <laughs> Het is gewoon een ontzettende drukke tijd Het is echt niet te geloven Maar dan komt dat ik met zoveel dingen tegelijk bezig ben uh, Ik ben natuurlijk teruggekomen van de vakantie uh, Toch wel behoorlijk uitgeput uh, die reis die, uh, heeft er aardig ingehakt en ik moest eigenlijk vrijwel uh, een paar dagen later weer aan het werk. En mijn dochter die is ook nog uh, geweest. Mijn dochter uh, inmiddels 19 geworden en heeft de verjaardag hier gevierd. Dat was allemaal hartstikke gezellig. Dus ik, uh, ja, ik heb het ontzettend druk gehad. En in de tussentijd uh, nog andere dingen met werk natuurlijk. Uh, nou, inmiddels is jullie bekend dat ik uh, bezig ben met uh, een coverband. Die, uh, die zijn we gestart in december. Licht begonnen. Uh, erg leuk eigenlijk. Mensen ook, die ik ook al jaren ken. Maar uh, ja, weet je, door, door, door het toeval zijn onze paarden weer gekruist eind vorig jaar. En, uh, vroeger hadden we al enige, enige connectie met muziek samen. En hebben we vroeger al muziek samen gemaakt. Maar je wordt ouder. En je krijgt kinderen. En je hebt een gezinnetje. En uh, weet je, er zijn mensen verhuisd. Ik ben toen zelf ook weggegaan. Ik ben zelf ook richting Utrecht gegaan. En uh, ja, inmiddels uh, zijn we allemaal weer teruggekomen op het oude nest. En het leuke is dat we elkaar gewoon tegenkwamen en we in contact kwamen met elkaar en uh, in december zijn we gewoon weer begonnen met muziek maken. En het, uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, uh, ja, weet je, het gevoel is er nog steeds en het klinkt wel heel aardig moet ik zeggen. Dus uh, we repeteren als we kunnen en uh, meestal is dat één A2 avond in de week. Dat we even samen kunnen komen ligt er een beetje aan hoe we zitten met werk allemaal natuurlijk. Maar we hebben er plezier in en we zijn toch eigenlijk wel van plan om uh, ja, hier en daar toch wel een beetje, een beetje te gaan optreden. Dus ik zou zeggen, hou ons ook een beetje in de gaten. En ik geef jullie sowieso wat datums door. En uh, ja, ik zou zeggen, kom eens kijken. Dat zou wel leuk zijn, toch? Misschien wel een soort van uh, meet and greet achteraf. Nou, leuk man, gezellig. We moeten z'n allen een biertje drinken of zo. Leuk. Maar, uh, nou ja, goed. Dat is een beetje wat er, uh, wat er op het moment allemaal speelt. En... Uh, ja, nogmaals gewoon hartstikke druk. Teruggekomen van vakantie. Uh, ik heb toch wel even bij moeten, bij moeten komen. Hij heeft er aardig ingehakt zoals ik al aangaf. En uh, nou ja, goed, mijn dochter is dus inderdaad 19 geworden. Dus die is hier gekomen met een vriend. Die heeft hier gelogeerd. Ik ben met z'n het eten geweest. En we zijn lekker naar de bioscoop geweest. En we zijn lekker bezig shoppen met z'n allen. En, ja, we hebben er gewoon een hele leuke, hele leuke periode van gemaakt. En dat verdient ze ook wel. Ik bedoel, uh, weet je, mijn kinderen hebben een hele hoop ellende gehad. En, uh, Weet je, vanaf nu moeten ze gewoon kunnen genieten van alles en dat heb ik altijd gewild. En nu kan dat gewoon, dus, uh, ja, nou ja, goed, daar zijn we goed mee bezig. Dus wat dat betreft, alles weer, uh, weer positief. Nou, daarbij, uh, ja, uh, speelt mijn vriendin op het moment ook een hele grote rol. Ik bedoel, ik, uh, wat dat betreft kan ik niks, uh, niks beters wensen. Ik bedoel, ik ken haar al, uh, al de jaren, mag ik wel zeggen. En uh, het kwartje viel eigenlijk nooit zo. Nou, daar heb je er, toevallig. Even kijken, ah, lief. Dat is wel lief. Wat ik al zeg, uh, ik ken er al jaren. En uh, ik krijg nog steeds de vraag van joh, maar waarom doen jullie nou zo geheimzinnig? En, en, en weet ik veel. We doen helemaal niet geheimzinnig. Het is gewoon, uh, weet je. Jullie die nu luisteren, die niet echt direct vrienden van mij zijn, die uh, zult het inderdaad misschien raar vinden dat jullie gewoon voor de rest weinig van er van tegenkomen. Maar uh, ja, weet je, mensen uit mijn omgeving en uh, mijn kinderen en noem maar op, die kennen het er allemaal. En... Uh, ja, weet je, we hangen het gewoon niet aan de grote klok. Want het uh, is gewoon. Uh, als ik dat gewoon openbaar ga maken, dan is dat gauw van. Ja, zie je wel. Weet je, daar hebben we ook helemaal geen zin in. Dat uh, klikt gewoon hartstikke leuk. We hebben het hartstikke leuk samen. Uh, ik ik had, moet ik eerlijk zeggen, in ik. Zoals ik al zeg, ik ken haar al jaren, ik ben er eigenlijk nooit op ingegaan, maar het klinkt gewoon wat dat betreft gewoon heel erg goed en we zitten gewoon echt op één lijn en uh, misschien ben ik al die tijd wel blind geweest en uh, ja, ik denk dat ik op dit moment gewoon niks beters kan wensen, dus ik heb het uh, voor het hartstikke prima voor elkaar, ik bedoel het gaat lekker op werk, ik verdien gewoon hartstikke goed, uh, ik kan doen en laten wat ik wil op het moment, uh, ik heb een hartstikke lieve, leuke, uh, nou ja, mooie vriendin. Dus dat wil ik eigenlijk nog meer. Mijn kinderen gaan goed. Uh, uh, muziek speelt nu een hele grote rol in mijn leven. En alles valt perfect te combineren. En uh, alles valt in elkaar. En ik, uh, ik heb op het moment gewoon helemaal niks te klagen. Het loopt gewoon allemaal lekker. Het is gewoon allemaal leuk en aardig. En, uh, ja, maar er staat nog, nog veel en veel en veel en veel meer op het programma. Ik bedoel, uh, ik kan het misschien haast niet voorstellen, maar. Uh, ja, er zit echt nog een hele hoop aan te komen. Ja, dus ik zou zeggen, hou het gewoon even in de gaten. En uh, dit is misschien wel even een hele, hele, hele, hele ultrakorte podcast. Maar, uh, ja, ik denk, laat toch even snel wat horen. Het is gewoon uh, ontzettend druk nu op het moment. Ik heb gewoon echt heel erg weinig tijd. Ik bedoel, ik kom nu ook, het is nu even kijken, kwart over negen, s'avonds. Uh, ik heb gewoon echt heel weinig tijd. Het, het, uh, ik kom net ook weer uh, thuis. Ik heb net ook alweer het een en ander uh, achter de rug en gedaan. Ja, mijn sociale leven heeft gewoon ook echt een gigantische boost gekregen. En ik doe gewoon uh, ontzettend leuke dingen met iedereen. En uh, ik word hier en daar overal uitgenodigd En ik kom gewoon tijd en handen tekort voor alles. Maar dat is alleen maar leuk. En uh, dat heb ik jaren moeten missen. En uh, ik zou het voor geen goud meer kwijt willen, laat ik het zo zeggen. Dus wat dat betreft, uh, nee, hartstikke leuk. En... Uh, Even kijken hoor. Wat staat er dan? Uh, even kijken, er is nog meer niet te vertellen. Nou ja, goed, de vakanties komen eraan. Oh ja, nou uh, ja, goed, ik neem mijn vriendin mee. Ik ga naar New York natuurlijk. Dus ik heb toch, uh, ja weet je, ik zou in eerste instantie alleen gaan. Ik heb er gewoon een ticket bij geboekt. En ik ga er gewoon lekker meenemen. Ik bedoel, uh, waarom zou ik in mijn eentje gaan en zij lekker hier zitten? Ik bedoel, uh, de kinderen gaan toch naar opa en oma toe. Dus uh, ze kan gewoon lekker mee. En dat vind ik ook wel gezellig. Lekker met z'n tweeën er naartoe. En ik. Uh, ik vind het prima. Gezellig, leuk, kijk echt naar uit. Ja, voor de rest even kijken wat staat er voor de rest nog op het programma, behalve de concerten en de festivals. Um, even denken... Ja, weinig eigenlijk nog. Tenminste wat ik nu te melden heb. Ik kan, er staat nog een hele hoop op het programma, maar daar kan ik op het moment nog weinig van zeggen. Dus dat, dat komt allemaal wel. Uh, nou, ik de spanning nog een beetje inhouden. Maar uh, ik zou zeggen, houd het in ieder geval nog eventjes in de gaten. Er komt echt een hele hoop aan. Ik ga de volgende keer, uh, ga ik wel een langere podcast maken, zal ik eigenlijk een beetje overal op ingaan. Ik heb vorige keer al gezegd dat ik enorm veel vragen krijg van iedereen en, en noem maar op. En, uh, en ik zou er al een uh, podcast over maken, maar dat is me eigenlijk nog niet gelukt. Omdat ik gewoon echt simpelweg de tijd er niet voor heb. Maar uh, dat komt echt wel goed. Ik ga dat echt doen. Ik moet ook mijn playlist nog in elkaar uh, scharrelen voor... Uh, voor deze week eigenlijk, dat ik al een paar weken moet missen en ik wilde deze week eigenlijk voor elkaar krijgen en ik zit een beetje muziek uh, bij elkaar te zoeken. Want we zijn uh, voor de band natuurlijk al heel veel muziek bij elkaar aan het zoeken en uh, je, soms kom je gewoon nummers tegen die denken denk van oh fuck die heb ik echt heel lang moeten missen dat nummer en dat is echt een fucking goed nummer. En weet je, die nummers ga ik ook echt allemaal eventjes in een, in een lijst zetten. Ook de nummers zeg maar, die in ons repertoire terechtkomen. Dus dan kunnen jullie een beetje kijken van wat wij ook gaan spelen. Ik zal er ook wel binnenkort weer opnames van maken. Behalve die ene opname die we, die we hebben gemaakt pas geleden. Um, ja, ik heb ook wat rauwe footage over... Um, Soundchecks en noem maar op, die heb ik ook allemaal. Ja, dat is niet de beste kwaliteit, ik ben mijn telefoon opgenomen. Maar ook die zal ik binnenkort even uploaden. Dat je toch een beetje een idee krijgt van hoe de rehearsals klinken. God, Engels moeilijk woord. Rehearsal. En ehm, uh, dat is toch die twee, drie biertjes die ik nu achter de kiezen heb denk ik. Nee, dat zal ik eventjes uh, uploaden. Kunnen jullie dus inderdaad horen hoe die rehearsals klinken. En dat is misschien wel leuk om te horen. En uh, ja, toch zijn we er al een beetje bezig om uh, te kijken of we niet ergens uh, hier en daar op wat kleine, kleine evenementen wat kunnen gaan spelen binnenkort. En er worden al contacten gelegd, dus zodra dat allemaal rond is dan, uh, ja weet je, ik, ik, ik plant het hier gewoon direct op. En dat lijkt me leuk als jullie gewoon komen. En uh, dus jullie gaan komen kijken en komen luisteren ook vooral, want uh, ja, we doen het met plezier. En wat ik uh, hoor van mensen om me heen, zijn er ook heel veel mensen die, uh, die zeggen van ja, dat klinkt echt wel lekker. En uh, nou, daar doen we het ook voor. Dus uh, ook voor de gezelligheid. En uh, nou, ik zou zeggen, weet je, hou dat hier ook gewoon in de gaten. De eerstkomende datums die dan uh, echt vaststaan, die, uh, die zal ik hier ook plaatsen. Dus uh, dan krijgen jullie het allemaal vanzelf mee. Uh, hier ga ik het even bij laten, want ik uh, heb morgen weer een drukke dag voor de boeg. Dus uh, ik zou zeggen, uh, weet je, check het hier. Uh, gewoon allemaal nog even wat ik, uh, wat ik ga uh, plaatsen. Uh, de datums komen eraan. Ik ga jullie nog op de hoogte houden van een aantal andere grote dingen die, uh, die te gebeuren staan. En uh, ja, de playlist vooral. De playlist die gaat toch zeker deze week nog wel uh, online komen. Ik moet even kijken, hoor, is het al vrijdag. Kijken of ik dat morgen voor elkaar krijg. En anders, sowieso staat het het weekend er wel op. Dus luister dan gewoon even lekker mee. En nogmaals, weet weten jullie een beetje ook wat wij spelen. En uh, het is ook muziek die, uh, die ik zelf ook gewoon heel erg leuk vind. Maar die ik niet alleen ook de, de rest van mijn, uh, van mijn vrienden. Dus ja, check het gewoon eventjes. En uh, altijd leuk om even te luisteren. Dus uh, ik vind het sowieso leuk dat jullie dat doen. En uh, dat ik heel veel reacties krijg nog steeds. Nogmaals, sorry dat ik nog niks kan antwoorden. Ik heb er gewoon echt, echt, echt Echt de tijd niet voor. Maar dat komt echt allemaal goed. Ik maak het goed. Dus uh, weet je, kom gewoon even terug. En heb je nog meer vragen of opmerkingen of wat dan ook. Uh, Jos, stel ze gerust. En ik geef er echt antwoord op. Het kan misschien even duren. Maar ik geef er echt antwoord op. Dus uh, weet je, stel ze gewoon. Ik ga er nu echt vandoor. Want uh, ik heb nog een hoop te doen. En ik, uh, ik zou zeggen, uh, bedankt weer voor het luisteren. En ik, uh, ik spreek jullie gewoon later. Hé, hey, dankjewel. En ik zou zeggen, later Jos. Hey.